René van Brakel met het NOS-journaal. De leiders van Duitsland en Frankrijk zijn het eens geworden over steun aan de Europese bankensector. President Sarkozy en bondskanselier Merkel spraken elkaar vanmiddag in Berlijn. Merkel zei na afloop dat ze voor het eind van de maand met een plan moet komen om de eurozone te stabiliseren. Dat plan kan dan begin november worden besproken op een top van de G20 in Cannes. Merkel zei dat Sarkozy en zij vastbesloten zijn te doen wat nodig is om de Europese banken overeind te houden. Hun overleg was ook een voorbereiding voor de Europese top later deze maand. Op de A65 bij Tilburg zijn bij een aanrijding tussen twee auto's acht mensen gewond geraakt, onder wie vijf kinderen. Vermoedelijk is een auto die op de linker reed in de linkerberm terechtgekomen en vervolgens in botsing gekomen met de andere auto. Beide auto's raakten van een taluut af en kwamen in een sloot terecht. De inzittenden, twee gezinnen uit Udenhout, zijn niet ernstig gewond, ze hebben vooral kneuzingen. In Duitsland is ophef ontstaan over software die de overheid gebruikt om mensen te volgen. Volgens een hackersvereniging die het programma in handen kreeg, gaat de software veel verder dan wettelijk mag. Elke handeling op de computer kan volgens de vereniging in de gaten worden gehouden. Ook kunnen bestanden worden gelezen en kan de controle over het systeem worden overgenomen. Doordat de verzamelde informatie onbeveiligd naar de overheid wordt verstuurd, kunnen de gegevens in verkeerde handen terechtkomen. De federale politie in Duitsland ontkent het gebruik van de software, maar de minister van Justitie laat onderzoek doen. Ze noemt de onthullingen zorgwekkend. Het weer dan nog. Vanavond droger en 12 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio. Wij zijn Herman Harms en Mario van der Linde. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Hallo Rob. Hoi, goedenavond. Wij maken een programma nu uh, van twee uur. Met daarin een boekbespreking door Herman en een muziekbespreking door Rob. En ik ga het hebben over leven in liefde.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 Het ruiken, het, het, het, het zien van bepaalde dingen. Uh, uh, eigenlijk leer ik mensen te kijken met hun buik. Dus ik, ik, ik, wil, ik laat de energie proberen om te draaien. Dat, dat ze niet, hun, niet het denken gebruiken, maar meer vanuit, uh, vanuit het totaal uh, dingen kunnen zien en voelen. En het is, het is dus niet. Intuïtieve ontwikkeling is niet gevoel, het komt er wel bij.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 Ja, ik, ik, ik stel altijd voor van goh ga elke dag even gronden, even aarde, even voelen van God, ben ik in mijn hoofd of zit ik in mijn gronding? En dat is dat hetzelfde op. als mediteren? Mm, kan je wel zo zien. Het, het is, je hebt ook vele vormen van meditaties.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 Uh, soms ook twee-aan-twee um, twee oefeningen dat, men, dat mensen uh, kunnen delen vanuit hun zijn en niet... Het hoeft ook nergens naartoe, het hoeft, er is niet een doel, maar dat ze vanuit zichzelf kunnen delen. Het ontstaat, het, het ontstaat. is eigenlijk net als dat ja. je een telefoongesprek voert en je hebt een papiertje voor je snuffert en een pen toevallig in je ja. hand en je gaat maar een beetje zitten ja, krassen en dan ongeveer. heb je op het eind van ja. je blaadje vol ja. met allerlei ja. dingen. Ja. Ja. Je hebt het over de training, maar je hebt ook een praktijk natuurlijk. Ja. Wat voor mensen komen er bij jou in de praktijk?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 En het, is, het wordt gezongen door een aantal vrouwen die uh, optraden voor human rights. En het heet Breath. En waarom en, vind je het zo mooi nummer? Um, het gaat over de voorouders. En het, het gaat over dat uh, de voorouders of de overledenen in, in, in, in, in de natuur is. In het gras, in het water, in, in, in de regen. Shama, en de komt naar boven. Ja, ja, ja, ja, ja.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 More often to things than to be is the ancestors' word.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 U sprak. Ja, he? het, is echt, het is en echt. En dan sla ik lang, het alleen maar open en dat hele boek gaat zomaar door. He? Het verschil tussen geestelijke liefde en uh, romantische liefde was mij nog nooit opgevallen. Want ik leef ja. gewoon de liefde zoals het, he? als het komt. Maar echt een eye-opener. Ik kan hem iedereen van harte aanbevelen. En ik weet nog niet aan wie ik het boek door ga geven, maar tegen die tijd, ik ga het voorlopig nog even koesteren. Het komt in ieder geval op je pad Hij komt in ieder geval op mijn pad. Voorts kreeg ik. Uh,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 Nou, het is ook weer de tijd voor de agenda's en de kalenders. Um, ja, uh, de maankalender en de astrologische ag agenda... Uh, de maanagenda en de astrologische agenda 2012. 2012, het, het jaar van de Maya, is uh, onderweg. En het zijn kalenders...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 En bent de vriendelijkheid zelf deze dagen. Nou, hé. Uh, hey. uh, wat? Hé, hey, hé, hey, Mario, aan jou het woord. Hoe <laughs> bedoel je? Nou, ik denk dat we nog eventjes naar een heel mooi nummer gaan. Van Buckshot Lefonk, Another Day. Another day. Staring out my window.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 dus daar kijk ik altijd naar. En dan heb ik dus verschillende methodes. Of methodes ja, verschillende dingen voor, voor de, de, de Inca heling ik Dat helpt ook heel goed. Dat is ook een hele energetische manier van, van werken. Ja, ik kan, kan het eigenlijk niet uitleggen. Maar het, het, het werkt energetisch. En het, ja, als je de energie beweegt.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 dat, op, op het andere inwerkt. Dat het, het een op, vocht op het uh, ander. Ja. Nou, niet oorzaak-gevoel, maar dat, dat alles elkaar bij hoort elkaar en... hoort en, en ja, niet te scheiden het, is. Het, het, het een en al. Ja, het, het, het, het ja. Alles is, ja precies. Ja, en, maar ja, het is ook een natuur. Um, ja, het is geen geloof, maar een natuur-religie ja, misschien.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 Het kan, het, kracht, het kan een kracht zijn, maar het kan ook zijn een waarschuwing. Dat is bijvoorbeeld ook die, die intuïtie. Van, de, de meeste vrouwen zijn bang voor muizen. Ja. ja. waarom is dat dan? Geen idee. Waarom hadden we het er al Ja, dat is toch grappig. Ja. Ja, omdat je zegt van. Ja, je pakt een muis. Ik denk, ja, ja, oh ja, toevallig en, schiet dat zo in mijn Dan ben jij niet bang voor muis. Nee, nee, ik ben niet bang ja. voor muizen. Hoe ben je bij het shamanisme terechtgekomen?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 Ja, heel, nou echt magisch. Ja, ja. Sorry. En dat het zo kort nog geleden ontdekt is. Dat, is, ja. dat vind ik helemaal een wonder. Oh, maar ja. we, we hebben nog zoveel te ontdekken. Ja, dat, zeker. Ja. Hoe meer je weet, hoe meer je ja. erachter komt dat je eigenlijk niet ja. zoveel weet. Klopt, Dat ja. is iets... Uh... En dat is jouw krachtbron. Mijn krachtbron... Hmm...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 Nee, ik was helemaal klaar met het idee. Het was ja. echt een, een innerlijke strijd ja. die je ge gehad hebt. Ja, ja, dat was. Nee, ik. Ik, ik, ik vond dat mensen zo koud en kil benaderd werden. En ik dacht, ja, daar, daar moet toch iets mee, meer zijn. Dat, uh, dus ik, ik, ik miste altijd een heel stuk. Maar de, ik kon het zelf ook niet geven. Dus nee, nee, ik, ik was er echt helemaal klaar mee. En, okay. Ja, want. Uh,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 Maar je doet ook stervensbegeleiding. O, uh, tenminste, dat heb ik van de site geplukt. Klopt dat? Of? Ik doe niet echt je doet niet te, okay. nee, nee. Ik werk wel als vrijwilliger bij de uh, Terminale Thuiszorg. Oké, okay, maar dat, dat, heeft, dat staat los van je bedrijf. Dat staat los oh, okay. van je bedrijf. Het ja. is Stichting Achter de Regenboog. Uh, daar heb ik ook als vrijwilliger gewerkt. Dat is voor uh, de begeleiding van kinderen als die een ouder verloren hebben. Of een broertje of, een broertje of zusje. Maar dat heb ik ...tijd geleden gedaan en dat doe ik nu niet meer. Maar de, de Terminale Thuiszorg, daar doe ik nog steeds. Daar werk ik nog steeds voor. Ja. ja, dat is best wel gevoelig, denk ik. Ja, het is ook er zijn. Gewoon er zijn in het moment. Hè, bij, bij mensen die, die, die overgaan. En ja, het is een heel... Het is ook een heel apart. Het is... Um, een hele serene sfeer, vaak. He? Want mensen zijn vaak al een beetje weg, weg van de aarde. Dus de, de, de sfeer is heel anders. En dat is, ja, ik vind het zelf een hele fijne sfeer. Mm. Ja. ja, en dat klinkt misschien gek, maar ik zit dan onmiddellijk weer te denken aan regressietherapie.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 een belevenis was dat. Zo, ja. zo. Mensen die, die, die, die zijn al in, in een andere wereld. Ja, hij ging echt dus. Hij ja. was echt aan, ja. de, aan het, uh, ja. hoe noem je dat nou? Aan het heen en weer zwitsen. Ja, ja, ja. De knop van, ja, ja ik hoor die koren en dit en ja. dat. En toen, ja. Van, ja, ik ben niet gek. Kom ja. op, weg. Ja. Ik ga een beetje hier zitten zingen. Dat was ja. zo, zo helder. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Ik heb het zelf ook meegemaakt met mijn moeder. Maar die zei wel van, uh, het is mooi daar. Ja. ja. Ja, ja dus, ik, ik zie echt veel licht, dus toen dat zei ik ook, bam, ga maar. Ja. ja, dat is het enige wat je dan, dan kan zeggen je, natuurlijk. Dan moet je het loslaten. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En ik heb ook ergens in een boek gelezen dat, dat jij zelf het licht bent. Dat, dus, dat je naar dat licht toegezogen wordt, maar omdat je je ego aflegt... Ben jij zelf dat lichaam? Ja, dan kom je dus weer op de ziel. Ja. Nee. En eigenlijk ben je de ziel. En is ja, dus je lichaam de tempel van de ziel. Ja, klopt. Ja. ja. ja. ja. Mooi. Daar ja. zijn we dan het over eens en mee <laughs> rond. Dan gaan we nu naar de chakras. Uh, wat doe je precies met de chakras? Uh, oh. uh, hoe, hoe bedoel je... Ja. Um, in, in, de, in de training? De, in de, ja, nee, in de, ja, precies, in de trainingen. In de. Je werkt met chakra's, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. ja nou, wa, ja. wat doe je ermee dan? Laat ik het zo zeggen. Um, doe je massages. Je valt mij even rauw op mijn <laughs> ja, dak. Dat, dat, mee, dat is met een live uitzending, <compressed> <ample> Ja, ja. Ik helemaal om. Wat een. Oh, moet ik even goed helder formuleren? Chakra's kunnen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 ...van zeven lesdagen? Nee, nee, nee dat, dat, ik heb het nu over de intuïtieve ontwikkeling. Oké, okay, sorry, ik heb het ja. over, ja... Ja, en um, dan, dan laat ik ze dat voelen, ervaren, tekenen uh, met muziek, uh, energetisch schoonmaken, wat zit er vast... En er kan ook ja, oude energie vastzitten van, van, van vroeger, van overtuigingen of van, van, van mensen. Dus zo kom je ook meer bij je intuïtie. Ja. Maar jij bedoelde meer de zeven vrouwelijke. Nee, nee, nee, nee. dat is een ander, ander onderwerp. Oké, okay, ja. Um, je zegt net van vroeger. Bedoel je dan van vroeger in dit leven die blokkades bij de chakra's? Of heb je het dan echt over een vorig leven dat er nog een oude blokkade zit? Dat kan, maar over het algemeen is het meer in blokkades van dit leven. In dit leven, ja. Echt ja. in het hier en nu. Ja, ja. ja dat je bijvoorbeeld een, een, een, een autoritaire vader hebt gehad, waardoor er nog veel energie van je vader.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 Ja, haha, zet de clown. Dat zou ik normaal zeggen bij Manfred Men. Maar nee, dat is dus niet zo. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is Blinded by the Light. Manfred Men.